Kunstenaars komen er vaak het slechtste vanaf. Artsen, bedrijfskundigen en hoveniers doen het vaak financieel wel goed als ZZP'er. De groep zelfstandigen zonder personeel groeit de laatste jaren fors. Vorig jaar was 12% van de beroepsbevolking ZZP'er. Het lekte gisteren al uit. Bischop Gerard de Korte van het bisdom groningen leeuwarden is de nieuwe bischop van Den Bosch. De opvolger van Anton Hurkmans wordt om 11 uur bekendgemaakt in het Bisschoppelijk Paleis in Den Bosch. Hurkmans kondigde vorig jaar om gezondheidsredenen zijn vertrek aan. De korte is 60 jaar en was onder meer pastoor en hulpbisschop bij de voormalige aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Simonis, voordat hij in 2008 bisschop van Groningen-Leerwaarde werd. Het nieuws over zijn benoeming lekte gisteren uit nadat er korte tijd een felicitatie van Hurkmans op de website van het bisdom stond. Wintersporters die op weg zijn naar de Alpen moeten rekening houden met overlast door sneeuwval. Vooral in Frankrijk kan de sneeuw voor problemen zorgen, waarschuwt de Verkeersinformatiedienst. De Franse Verkeersdienst heeft waarschuwingscode oranje afgegeven. Ook in Oostenrijk gaat het sneeuwen, dat betekent overlast voor verkeer richting Tirol en vooral berg. Verder kunnen de verscherpte grenscontroles het wintersportverkeer flink ophouden, zegt de VID. Met name wintersporters die terugkomen staan uren vast in lange files voor de Oostenrijks-Duitse grens. Het weer het kan soms nog mistig zijn, maar die mist verdwijnt geleidelijk. Verder blijft het bewolkt vandaag met in het oosten en zuidoosten misschien wat regen of natte sneeuw. Het wordt een graad of 7. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Raindrops on my head. And just like the guy's feet are too. Big For his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head They keep falling So I just did need some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Sleeping on the job Those raindrops are falling on my head Falling. But there's one thing I know The blues they send to meet me Won't defeat me It won't be long till happiness That's up to greet me Raindrops keep falling on my head Zo. Luisteraars. Het is zaterdag 5 maart. En vanuit het gezellige Hotel Hoogland... heten wij u van harte welkom in ons programma. Ondanks het uh, liedje, het vorige liedje... <laughs> Rainnum's is Falling... Misgegokt. Misgegokt, <laughs> oh. Is het prachtig zonnig weer. Um, de techniek is in handen van Casper uh, Keurensen. De koffie en thee wordt geschonken door Yvonne Roosendaal. De redactie... Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en ondergetekende. En naast mij zit Don de Greber, ja, mede medepresentator. Goedemorgen. Ja, en deze hele lange inleiding was van Gerry Rutte, Gerry Durstijnd, redactie, deed ja. en mede presenteert. Ook uh, namens mij uh, van harte welkom. Fijn dat u naar ons luistert. Uh, we hebben denk ik weer een aardig programma. De redactie ja. heeft weer... Uh, Echt zijn best gedaan ja. om ook uh, de actualiteit uh, vooral naar voren te halen. Uh, Gerrie, waar beginnen we? Ja, mee? we beginnen uh, als eerste met uh, Noortje Olimuller, die al bij ons aan tafel zit. En dat gaat natuurlijk over het museumpodium. En het ronsard ensemble komt morgen in het Zandvoortmuseum met een sprookje om een sprookje. Nou, dat klinkt dus wel heel, oh. heel uh, romantisch eigenlijk wel. Ja. Ja. We gaan het horen. En... Uh, in het wapen is behalve eten en drinken is er ook veel muziek en daar is de maand maart uh, dan speciaal voor aangewezen. Uh, daar komt de Rob Peters ons alles over vertellen. Ja, en wij sluiten het eerste uur af met ja de. Tentoonstelling eerbetoon aan Frans Molenaar. Frans Molenaar die dus ook in Zandvoort is geboren. Dus ja, een echte Zandvoortse naam natuurlijk. Ja, ja, ja. uh, Hilly Jansen en Daphne da Dauma, Grafische ontwerpen komen ons daar alles over vertellen. Oké, okay, en na het uh, reclame en nieuws uh, gaan we verder met uh, Lisbeth Chalik, de wethouder. En die gaat alles vertellen over... Uh, de tropen op de boulevard. Ja, dat ja. is heel spannend hoor. Jan, van mij mochten de dennenbomen staan. Maar ja, het wordt ja. de palmen. Je hebt niks te zeggen, dom. Nee, ik heb helemaal niks te zeggen. <laughs> uh, daarna komt Peter Tromp. En ja, die gaat uh, nieuws over uh, de ondernemingsvereniging Zandvoort vertellen. Als er nieuws is, maar ik ja, denk het, het wel. Stil, hè? Nou ja, het is moet even wat horen van Peter. N uh, iets over Meewe heb ik ook weer gelezen. Ja. meewe overlast. Ja, ja. Kijk, we horen het. En uh, we sluiten deze uitzending af... Uh, met de plannen voor de blauwe tram. Mm, ja. nou, nummer 14 in de reeks. <laughs> maar we gaan dat uh, horen van uh, Jennis Daniels. Uh, de voorzitter van de Zandvoortse Bridge Club. Er is wat in beweging. Ja. Dus uh, Jennis gaat daar het een en ander we over gaan het horen. Ja. Maar goed. Uh, aangeschoven. Dus, zoals uh, al zei de voor het museumpodium Noortje Oli Mullen. Ja. goeiemorgen, Goedemorgen Noortje. Noortje uh, museumpodium uh, een sprookje om een sprookje. Ja. Het Dat is, klinkt interessant. Het is het uh, rondzaar ensemble en het is een, een club mensen. ik geloof ze zelfs met vier of vijven zijn en die doen. Uh, Middels het spelen van hele mooie klassieke muziek. onder andere van Chopin, saint, saint en Purcell. vertellen ze een concertverhaal. met ondersteuning van hele mooie beelden. Dus het is eigenlijk een, een samenwerking tussen taal, muziek. en beeld. De projectie? Projectie, ja. Okay. Dus uh, ik verheug me er erg op. En ik ben benieuwd. Uh, wat het uh, gaat worden. Het is 6 maart. Morgen. We hopen dat het weer een beetje meezit. zit. Wisselend. <gacht> dus Bisselen, Wisselend morgen, ja. ja. Nou, de inloop is om half drie. En we spelen van uh, drie tot vier zonder pauze. Na afloop ja. een drankje. En ja. bij binnenkomst een kopje koffie. De kosten zijn 10 euro. En we hebben, nu hebben we besloten om mensen die een museumjaarkaart hebben... Naar binnen mogen met de kaart. En dan voor 7 euro. Oh, dus dat, dat is, is leuk, ja. weer iets goedkoper. Ja. Ja. En uh, ja, reserveren kan altijd nog bij museumapenstaatszandvoort.nl En ja, ik ben reuze nieuwsgierig wat het gaat worden. Het lijkt een beetje op wat je ook vroeger, uh, Peter en de Wolf. Daar had je toch ook van die ja. vertellers met ja. het orkest. En, het uh, gaat om... Ja. om ze hebben het over sprookjes, maar het sprookje wordt gebruikt als metafoor. En ik denk dat ze, zich, um, ja, dat ze zich bezig gaan houden met misschien wel alledaagse dingen. Misschien wel dingen die nu spelen, maar dan gevormd in een sprookje. Ja, dus het ik ben is niet benieuwd. een sprookje, nee. het is meer nee. over sprookjes. Nee, over sprookjes in het algemeen. En daar is een verteller bij? Een verteller, een harpist, een zo. Opra, gitarist en een fluitist. Dus het is uh, heel druk. Ja. Nou, het is uh, heel, heel muzikaal. Ja, ja. ja leuk. Het, het, het verwachte publiek, is, kunnen dat ook kinderen zijn? Ja, het is een familievoorstelling. Is het, het is een familievoorstelling. Daar wordt wel rekening mee gehouden. Oh, okay. Ja, want een sprookje is toch echt Ik ook wel. Ik denk dat er verwijzingen kinderen, komen ja. naar Sneeuwiekje en ja, ja, naar ja, Roodkapje. Ja, dus ja. dat uh, gebeurt. Leuk. Is, is daar uh, bij jullie in het museum gelegenheid om te zitten voor mensen die wat moeilijk te been zijn? Ja. We zetten... Want het gaat natuurlijk wat tijd duren. Dit. Nee, ja, het duurt een uurtje. Ja. En het is uh, ja we zetten stoelen neer. Hè? Alle ja. stoelen ja. worden neergezet die we hebben. En uh, mocht het nog drukker zijn, dan slepen we alles wat ja. in het museum staat, zetten ja. we erbij. Ja. Het is een museumpodium. Hebben jullie een podium eigenlijk? Heb ik nooit nee, we leggen. hebben geen podium. <lacht> nee. We hebben een wisselend podium. Dat speelt dan in de ene zaal en dan in de andere mm -hmm. zaal. Dus nee, Wat dat betreft we hebben we een tijd lang een podium gehad in de maand december. Ja. Maar die kamer bleek dan toch te klein. En er kwamen er heel, toch, toch wel 25 of 30 mensen. En die pasten dan niet meer in die kamer. Nee, dus Het podium, het podium ja. was dan wel leuk voor de artiesten. Ja. Maar, dus we doen het nu gewoon weer... In de de en hoe gaat het zelf. met de bezoekers, uh, Noortje? Uh. Ja, goed. Dus we donder, we nu, is zondag nu een goede dag wel? Zondag is nu een goede dag. We hebben ja. zelfs besloten om extra podia in te zetten. Echt waar? Onder auspiciën van uh, Menno Veenendaal. Die, uh, die exposeert bij ons nu, nu ja. tijdens de Wiesman uh, tentoonstelling. Ja. Ja. Maar die heeft ook een hele club met artiesten. Jazzmuzikanten, andere muzikanten. Dus wij gaan zeg maar in mei en juni. proberen we iets lekker buiten met leuke muziek. Dus oh. er komen twee extra podia. We gaan echt heel veel dingen doen. Want ja, misschien is het wel ons laatste jaar. Ja, je weet, dat niet. weet je ook niet Als je mee. dat uh, buiten doet, dan kun je geen toegang hebben. Jawel, of want wel? we doen het in de tuin. Ah, oh, we ja. hebben een hele mooie tuin. Ja. Dat ja, is waar. Ja. Ja, nee, niet, in mijn gedachten was het voor op straat. Maar... Nee, daar nee, hebben een hele mooie touw. Ja, dan, dan, daar kun je dat ook doen. En, en die wordt, niet, zo, die wordt ja. niet veel gebruikt. hè? Nee, Met het weer werkt ook absoluut. Nee, dat is nou eigenlijk ja, dat is ook zo. Maar... Want over het algemeen uh, ja, is regen toch wel uh, de grote boosdoener. Ja, ja, ja, ja, dat is en waar. Dat waar gebeurt, ja. uh, en dan moet je het veel. weer gaan overdekken misschien. Ja. En dat is natuurlijk ja. ook weer niet... Ja. Uh, Jij zei het, uh, tussen neus en door misschien is het uh, wel het laatste jaar. Ja. Uh, zijn daar verwachtingen? Of ja, gewoon moeten... van, we weten het niet. Nou, we zijn er uh, mee bezig geweest. Met projectleider van de gemeente. En ja, ik denk dat het toch een stichting moet gaan vormen. En een stichting heeft geld nodig. Ja. ja. En dat is, uh, ja, we hebben een sponsor nodig. Ik zat te denken aan uh, Prins Bernhard. <laughs> circuit. Circuit. Okay, ja. Misschien heeft die meneer nog het geld over voor een armlastig museum, je weet het niet. Ja, ja. De, de geldelijke ondersteuning van de gemeente valt helemaal weg. Ja, volgens dan. mij wel. Ja. Okay. En, en ik denk even aan Hilly, die ja. in dienst is van de gemeente ja. Zandvoort. Ja. Wat een vorm van subsidie is, zou je kunnen zeggen. Ja, maar dat valt weet, ook weg, dan? Dat weten we ook allemaal nog niet. En ik denk Hilly het zelf ook nog niet weet. Ik denk dat dat nog allemaal uh, toekomstmuziek uh, is. Ja, haar persoonlijke toekomst. Oh, ja. ja. Hangt ja. daar ook vanaf. En dan hangt haar nog iets uh, van de Haarlem verplaatsing boven nog, het hoofd. Ja, ja. ja. ja. daar zit, uh, zijn heel veel mensen al naar Haarlem uh, vertrokken. Ja. Nou ja, ze komt straks zelf. Ze komt zelf, het, misschien ze weet ze iets Kunnen We kunnen meer. het haar vragen. Ik weet het niet, ja, ja, maar. Ja. maar het is wel spannend voor jullie ook, hè? Ja maar, ja, maar ik vind het ook heel erg. Ja, is het ook. Want het is voor mij echt... Een, een, ja. ja, ik ben er gewoon heel lekker mee het bezig. Is het is je werk ook. En ik ben gek met muziek ja. en alles wat daarbij ja. komt kijken. Cabaret, ja. Ben jij ja, vrijwilliger? Ja. Okay. Ja, ja. Ja. Ja, nou ja, ja. Ja. En ik doe dat gewoon lekker thuis achter mijn computer. ...waar ja, je allerlei mensen... Ja, maar het Probeert zijn toch over te halen... Het zijn, zijn allemaal alleen maar vrijwilligers... Want nee? Hilly is de enige ja, die dit betracht. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, ja, dat wou ik zeggen... ...als uh, dat zou wegvallen... ...zijn er ook een heleboel mensen... ...die een, een hobby kwijtraken... Ja. ...en ja. een goede tijd En We zijn besteden. toch bijna met z'n veertigen... Zoveel, wauw... Ja? Zo. We hebben heel veel vrijwilligers... En er wordt heel hard gewerkt in dat museum. En het zou toch erg zijn als. Want we hebben toch ook nog wel een erfgoed. Ja. ja. Zeker. En het zou toch erg zijn als dat weg zou vallen. Maar ja, er komt ook een ander museum. Ik weet niet, daar hoor je niks over. Daar is ja, het heel stil over. Heel stil. Maar daar weet ik ook. Ja, wij weten dat het allemaal niet is. Dus. Want misschien liggen daar mogelijkheden. Ja, maar waarom zou je één museum wegdoen en een ander museum? Nee, omdat het een persoonlijk initiatief is: dat andere museum. En ik denk dat dat. Uh, ik denk dat die andere ideeën hebben over een. Museum, dat die hun eigen ideeën hebben, ja. en de vraag is of wij daarin passen. Ja. Maar zeg maar, het Stamfords Museum zou een aanvulling daarop kunnen. Dat zou kunnen zijn. Dat zou, ja. zou kunnen zijn. Zij hebben een andere financiële basis, ja. waardoor jullie wat meer zekerheden ja. zouden hebben. En wij hebben natuurlijk ontzettend veel. Uh, ja. We hebben zo ontzettend veel spullen. Dat, Historie, dat is, he, is ja. ongelooflijk. Ja. Als je ziet naar onze Adlib-administratie. Uh, waarin alle foto's die er zijn van Zandvoort zitten in dat systeem. En, het is echt, en dat is toch het werk ook van Jan Kool ja. en zijn medewerkers erbij. Ja, ja. Het is echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Ja. Maar ja, we hebben de babbelwagen, we hebben het genootschap, we ja, hebben het museum. En, het is heel en veel, iedereen ja. heeft enorme collecties. En ja. je zou het ja. kunnen bundelen, hè? Ja, je zou het totaal. Maar ja, dat ja. kost ook allemaal weer. Is altijd uh, allemaal het weer wat moeilijk genoeg. in Zandvoort. Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Ik kom natuurlijk bij alle drie. Ja. En bij alle drie is de sfeer en het doel net een beetje anders. Ja. Ja. Het genootschap is wat wetenschappelijker, formeler. Uh, de babbelwagen is echt op gezelligheid ja. en herkenning ja. geënt. Nou, ja. Jullie zijn ergens iets daartussenin een beetje. Ja. Ja. Uh, het bewaken dus, van de historie. En, het is zeg maar. niet zo erg als die diversiteit er is eigenlijk. En het is wel ja. grappig denk ik. Het zou Toch. een aanvulling kunnen zijn hoor. Ja. Maar ja, heet, Iedereen dat trekt zijn eigen publiek ook. Ja. Mensen willen ja. graag in een bepaalde sfeer iets te doen. Ja. En aan de andere kant is het zo, de gemeente wil natuurlijk van het gebouw af, want dat kost geld. Ja, is dat de voornaamste reden? Ik denk het wel. Het is allemaal geld. Maar ja, wat moet je er dan mee? Ja, je kan er, een, je kan er ja. van alles van maken, maar het is natuurlijk, natuurlijk zonde. Koop. He? Een huis. En, uh, ja. Ik zou het heel erg vinden. Tuurlijk. Gaat het dwars voor je. Hoe oud is het, Hoe oud is het, uh, het museum eigenlijk? Nooit nou, weet we zijn het oude, oude mannenhuis. Oh, dus. oh ja, ja. Het is ook zo. Ja. Ja, de, ja. Is dat rond 1800, 1900? Ja, daarvoor het stond het echte oude mannenhuis, zal ik ja. maar zeggen. Mm. Midden op het is, klein. Ja. Ja, wat nu ja. klein is. ja. ja. Uh, oh, waar nee, de bomen ja. staan. Of is het ja. het echte oude. Ja. Maar ja, dat is uh, vanuit 17 zo. Ja. Uh, ja, ja. Ze, uh, nee, ik geloof dat ze in 1975 het mannenhuis hebben verbouwd. Ja. Okay. Ja, Zoals ja. het er nu ongeveer het is hetzelfde, uh, hetzelfde. uitziet. Ja, ja. Ja. ja, grappig. Dat weet je niet meer. Daarna nee. had je het mannenhuis. En dan in de ja. diakoniehuisstraat het ja, ja. oude vrouwenhuis. Oh, ja, wat nu ja, helemaal ja, herbouwd ja, ja. is. In ja, ja. De... Ja. Mochten niet bij elkaar. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, maar nee het dat is toch ook wat als je jarenlang samengewoond hebt. Ja, en een ja. huwelijk gehad ja. hebt. Moet je ja. toch apart. Nou ja, met huis in de duinen is... In feite zijn die te huizen opgeheven. ja. Ja. Dat, uh, ja. Die gingen daar dan in. Hè? In, ja. de, in ja. het uh, huis in de Duin, ja. Ja. En daar mocht we nou. wel. Nog ja. even naar de toekomst ja. kijken. Noortje, want, uh, ja. We hebben in ieder geval er nog een jaar te gaan. Ja. Ja. Hebben jullie al een beetje ideeën voor de programmering? Ja, graag Hilly komt willen? straks. En Hilly heeft waarschijnlijk de ja-kalender meegenomen. We hebben de programmering voor het podium staat daarop. En voor het museum. En we hebben heel veel. En ik heb voor het hele jaar al artiesten. Het zijn mensen die zelf contact gezocht ja, hebben. Dat was ook op termijn, hè? Contracten. Want normaal ja, was nee. ik per maand Contra eigenlijk ja. bezig in het begin. Maar nu hebben ze het echt dat ontdekt. Het jaar, en ik ja. krijg heel veel mailtjes van mensen die willen optreden. Ja. Vandaar ook dat we allemaal extra podia doen. Leuk. Ja. En uh, ik heb hem niet in mijn hoofd zitten. Maar Heli heeft vast een jaarkalende bij zich. Dus dat en zou anders even... kom je de volgende keer. En anders doe vertellen. ik de volgende maand ja. neem ik mee. Ja. En dan kunnen we het erover ja. hebben. Ik heb ja. het nooit zo op gelet. De grote agenda. Die aan de zijkant van Andrea hangt. Op het raadhuisplein. Ja. Staan jullie activiteiten daar ook op? Dat muur, is wel de bedoeling. De muur, het, wordt, ja. het wordt bij de evenementen wel aangeleverd. Bij de VVV. Okay. Maar ik zag dus. Uh, in het krantje van deze week zag ik ons weer niet staan, dus dan gaat er weer wat ja. fout. Ja. Dus ja, ja daar moet dat moet toch uh, ook vermeld worden? Dat moet toch, vermeld toch. worden. Jullie ja. ja. ja. hebben ja. niet staan. veel geld om te adverteren, nee. Nee, nee, dus daar dit soort mogelijkheden ja. moet je ja. hebben. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar meestal uh, staan we er wel op, maar in deze keer okay. stonden we niet in de krant. Dat vind ik wel vervelend, maar goed, het is niet anders. Je hebt het nu kunnen vertellen. Ik en heb en, het nu uh, kunnen vertellen. Ja, en ik ja. hoop dat iedereen komt uh, kijken. Neem de kinderen mee. Ja. We hebben een lekker drankje. En wat ja. ranja En er is alles. Ja. Zeg ja. nog even morgen. Om... Morgen om half drie is de inloop. En van drie tot vier. En daarna een gezellig drankje. Oké. Okay. Oké, okay, okay. dank Dankjewel. je ja. Goed. Muziekje. Charlie Rich. Behind Closed Doors. Oh, baby makes me proud.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 When they turn out the lights, I know she'll be breathing with me, and when we get behind those doors, then she let's Charlie Rich. Met de broodnodige country een keer in dit programma. Heel goed Behind hoor. closed doors. Goedendom, ja. Um, onze volgende gast. Rob Peters van het Wapen van Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen. Een uh, kopje koffie. Heerlijk. Lekker. Zullen we zullen niet te hard tegen je praten. <lacht> Rona, kom maar het is op. nog vroeg. Kom maar op. Nee, ik kan wel wat hebben. <lacht> um, Maart is muziekmaand in het Wapen van Zandvoort. Ja, klopt. ja. Vertel eens, wat, gaat dat, uh, <kliek> wat is dat allemaal? Nou, we zijn er vorig jaar eigenlijk mee begonnen. Ja. Om uh, maart muziekmaand te maken. En dat is ons vorig jaar uitstekend bevallen. Ja. Dus voor dit jaar hebben we weer een, uh, een nieuwe programmering. En daar beginnen we komende zondag mee. Morgen hè? is de aftrap met de dijk. Het kleine broertje van de grote dijk. Ja, met EI. Met EI. En uh, we hebben ze gehad uh, vorig jaar 10 oktober. Op ja. ons slotfeest van ons uh, jubileumjaar. Ja. Ja. En uh, als je je ogen dicht deed, dan was het echt... Uh, de echte dijk. Ja, echt waar. Een ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. plucht, hè? Een ja, ja, ja, ze komen nu met z'n tweeën. Oké. Okay. Uh, de zanger uh, ondersteund door een, door een uh, gitarist. Onversterkt. En uh, dat begint om vijf uur. Oké. Okay. Dus laat me komen. Ja, gezellig. Ja. En verder, uh, wat is er nog verder dan. Elk, is er elke week wat? Elk, elk ja. weekend? Of ja, we gaan week... iedere zondag gaan we, gaan we uh, uh, muziek doen. En dat begint altijd om vijf uur. Mm -hmm. Nou, morgen beginnen we dus met de Dijk, dus de ja. aftrap. Ja. Uh, volgende week zondag. Uh, ja, de jazzliefhebber. Uh, die kent hem wel, Adam Spoor. Oh, ja. Ja. Die treedt alleen op met zijn saxofoon. Uh, onder de naam Enkelspoor. <laughs> uh, dan gaan we een week verder. Uh, dan is het weekend van 19 en 20 de maart. Dat wordt het weekend, hè? Ja, ja, dat wordt een beetje. een. Uh, uh, een bijzonder weekend, een heel bijzonder weekend. Uh, zaterdag 19 maart is de finish van het 30 Verzandvoort op het Gasthuisplein. Ja. En daar springen wij uiteraard ook op in. Dus in plaats van iedere zondag doen we in het weekend van 19 en 20 maart ook de zaterdagmuziek. Uh, we gaan ons terras gaan we uitbreiden. Er komt een grote buitenbar en er komt een buitenpodium. En dan begint de muziek op zaterdag 19 maart om 12 uur. En het zal eindigen zo rond 6 uur, half 7. Uh, om alle uh, deelnemers van de 30 verzandvoorten ja. uh, enthousiast binnen te ja, halen. Leuk. Ja. Want ze hebben er nogal een stukje op zitten. Ja, ja. ja. ja? Want meestal was het in de Halterstraat. Nee, ja. Dat de mensen ja. dan aankwamen. Kerkkrijslaatersplein, Halterstraat. Ja. Ja, ja, ja. En dat hebben ze nu verplaatst naar het Gassersplein. Dus ja. daar ben ik enorm leuk, blij en jullie. trots op eigenlijk. Ja, zo hoort het ook. Het ja, plein toch? moet een beetje levendig ja. geblazen ja. worden. Ja, mijn idee. Allemaal, het, is een het is een hartstikke mooi plein. Waarom ja. leeft het nou niet zo ja. als andere plekken? Ja, ja. ja. Nou, we zijn uh, druk, uh, druk bezig. <laughs> ja Rob, jij doet uh, je best daarvoor. Ja. Ja. Uh, en Samen aan... met uh, Brigitte trouwens. Dus ja. ik ben niet de enige die, die, die, die, die, nee. die zijn best doet. Nee. We doen het met z'n tweeën. Ja. Dat is je partner? Ja? Dat is mijn partner ja. en uh, zij staat in de keuken en ja. ik doe de voorkant. Ja. En, en hoe lang ben je eigenaar van dit wagen? Uh, drie jaar. Drie jaar alweer, oké. Okay. Ja, deze man drie jaar. Nou, ja. nou, kijk. Tijd voor een feestje. Zeg, en dan komt het run, hè? Komt dan, uh, ja, dan gaan we dan... Zondag, uh, zondag 20 maart hebben we de circuitrun. Uh, ja, dat is ook een beetje een traditie uh, geworden. Louisie Schuurman van papa Louisie. Ja, ja, ja, ja. Die loopt altijd eerst de 13 kilometer. <laughs> en daarna fiets hij naar huis toe. Om vervolgens weer terug te komen. Om bij ons uh, te komen optreden. Ja. Weer ja, drie uur lang. Ik, ja. Maar goed dat hij geen blaasinstrument <laughs> heeft. <laughs> nee, nee, maar ik heb bijzonder veel respect voor deze man. Ja. Ja, hij zit zeker. ook bij ons in het biljartteam. En uh, ja, ik mag wel zeggen dat het inmiddels wel een vriend van me geworden is. Ja. En ja, ja, nogmaals, ik heb bijzonder veel respect voor deze man. Hij treedt veel bij jullie op, hè? Ook, hè? Uh, veel. Nou, veel. Uh, regelmatig. Regelmatig, ja. ja. Regelmatig. Ja, en ik ben altijd weer blij als hij komt. Ja. Ja, ja je, je zegt nou, je, je bent bezig zoals met een echte muziekmaand. Ja. Uh, ik denk heel eventjes aan de klassieke Formule 1 gebeurtenis in het dorp. Ja. Er zijn al die wagens in de Kerkstraat. Leuk, ja, hoor. ja. Een gastenplein zou ook leuk zijn. Ja, mijn idee. Ja. Het, ik bedoel, zijn dat soort dingen en mogelijkheden waar je toch wel mee bezig nou, bent? Kijken we, of je dat leven naar dat ja, plein kan krijgen. We praten met heel veel mensen. Ja. En, en er zoveel moet... collega's heb je daar niet, hè? in feite. In wij hebben, het, uh, museum. hebben museum, we naast het museum. Het museum, ja. Dat een museum. ja. En dat zou en onze collega moeten zijn. Heel vroeger zat Shaila daar nog uh, als ja, collega de horeca kant, ondernemen. Ja, ja, ja. Maar... ja. Nee, wij zijn echt de enige. De, je moet het in je eentje, moet je Wij moeten het in ons ja. eentje runnen. En als je kijkt, ja, ik heb een bepaald idee over het Gassersplein. Dat gaat te ver om, om in dit programma nee. uh, uh, te vertellen. Maar we moeten het inderdaad in ons eentje doen. Vertel even het basisidee. Je hoeft niet de hele planten, te vertellen, maar je basisidee. Wat zou je ermee willen? Nou, ik zou... Kijk, als je... Als je ik zou best wel wat collega's om me heen willen. Ja. Eh... Ja. Uh, ja, dan maar heb dat... je ook steun aan elkaar. Ja. Dan kun je ja. samen, kun je iets... Maar dat is het ja. niet. Nee. Dat is niet. Dat nee. zal ook niet komen. Nee. nee, ik denk het ook niet. Nee. Dat geloof ja. ik niet. Uh, maar het zou een fantastisch plein zijn met mooie terrassen, mooie ja. parasols, ja. live Absolut. beentjes op, op het plein. Nee. Uh, een beetje het Parijs idee. Ja. ja. Een, een beetje het ja. parkidee. Ja. En bij wie moet je dan zijn voor dit soort... Bij de, bij de gemeente? Ja, maar dat gaat niet gebeuren. Ja, bij de gemeente. Ja. Kijk, wow. het zal eerst een wandelgebied moeten worden. ja. Ja. Oh ja, ja. oké. Okay, ja. Ja. Ja. ja, maar dat is het maar niet. Dat is het, niet nee. het is nu nee. een veredeld parkeertrein. Ja. ja. En dat is een beetje mijn idee. Nou, het, uh, je zou kunnen denken dat er een, een koppeling kan komen met eventuele nieuwe inrichting van het Raadhuisplein. Hè? Ja. Dus je zegt, en dan gaan we er iets ja, van maar maken dat is, wat je ja. samen Ja, maar dat doen. is niet aan mij. Nee, nee, nee. Maar die plannen zijn er natuurlijk wel. Of die gaan komen nu voor het Raadhuisplein. Zo langzamerhand, daar ja. op die hoek waar Andrea zit en zo. Ja. Daar moet de een en ander gebeuren. Ja. Nou, als je daar een koppeling zou kunnen maken met gasthuisplein op een of andere manier. Dat momenten. zou fantastisch zijn. Maar als ik, en dan wil ik niet te kritisch zijn, hoor, want ik ben niet negatief ingesteld. Maar er worden ieder jaar nieuwe plannen gemaakt. Ja. Dat ben ik met je eens. Ja. En ieder jaar gaan ze weer de, de koelkast in. Ja, op het moment dat er wordt ge... op, Nou ja, en ja. wie wil dit gaan ontwikkelen? Ja. Dan, dan wordt, het wordt het ineens stil. stil hè? Ik denk ja. dat zes, zeven jaar geleden het Gassersplein is benoemd door de gemeente zelf. Als evenementenplein. Vanaf dat moment is er geen evenement ja. meer nee. geweest. Nee. Dus ja. Weet je werden er ook je kan de... uh, uh, heel veel uh, redenen opnoemen waardoor het Gassersplein niet meer datgene is als wat het toen was. Ja. Je kan ook zeggen van nou, we hebben dit... En dit gaan we ermee doen. Ja. En zo zijn wij nu bezig. Ja. Dus uh, je moet wel kijken, naar de, toch, toch ja, de moet kijken de naar de mogelijkheden. Ja, je moet kijken naar de mogelijkheden. Ik heb een fantastisch ja. plein voor me. Ja. Ja. Absoluut. Ik heb een fantastisch terras. Ja. Uh, ik Hele idyllisch vind... met die ja, Ik vind dat ik een fantastische keuken heb. Ja. Ja. Uh, we, we zijn altijd met z'n tweeën. Ja. We doen altijd alles met z'n ja. ja, Dat is een stukje herkenbaarheid. Ja. En uh, wij gaan geen gekke dingen doen. Uh, we proberen de, de, deze muziekmaand ook weer muziek voor iedereen. Ja. Maar uh, het is de dijk, het is jazz, het is gypsy jazz. Ja. Met Pasen komt een beetje volkszong. Ja. Uh, we doen geen gekke dingen. Nee. Het is altijd gezellig ja. en altijd vertrouwd. Ja. En zo hoort het wapen ook te zijn. Ja. Dus we kunnen kijken naar datgene wat we niet hebben. Maar we kunnen, maar we kunnen beter kijken naar datgene wat we wel wat hebben. Wat je wel hebt, ja. ja. En dat, uh, ja. ja. Nou. Eerlijkheid gebied te zeggen natuurlijk. Uh, bij, uh, niet de toerist. Maar wij als, als Zandvoorters. Ja, als je naar het ging. Ging je even naar het wapen. Ja. ja, dat, ja veel dat, anders dat... was er eigenlijk ook nood. Nee hoor. dat klopt. Dat hoor ik drie jaar lang. Ja. ja. ja vroeger was het hier fantastisch. Ja. ja. <laughs> ja. ja maar ik er vind dat het ook... nu ook heel fantastisch is. Ja maar er waren ook evenementen en zo ook uh, wel. Maar dat, dat is er allemaal niet meer. Nou als je, als, je, als, je, als je kijkt naar vorig jaar. Ik denk dat wij vorig jaar uh, de horecazaak waren die, het meeste, die, die de meeste evenementen hebben, ja. hebben georganiseerd. Ja. En dat zal dit jaar niet anders zijn. Nee. Dus er is genoeg te beleven op het Gassersplein. Ja. Okay. En die markten en zo, die, die blijven ook wel doorgaan. Hè? Die kofferbakmarkten. De kofferbakmarkt en, en, blijft doorgaan, en, en, en, maar dat is ook de enige markt. Want men heeft want wel geprobeerd was... om, de, biolo om ja. de biologische markt oh, daar. Ja? naar het Gassersplein te krijgen. Maar men wil niet. Nou, wie wil dan niet? Uh, de mensen van de biologische markt. Nee. Oh, die willen daar niet in de... nee, Oh, Nee, omdat uh, ja, er zit een beetje oud zeer op het Gassersplein heb ik het idee. Oh. Want ook de voorjaarsmarkt en de grote ja, markten, ja, ja. ja, Die zwaaien af bij de Zwaluweestraat. Die gaan de kleine krop weer. Gaan... Ja. ja, En die slaan het Gassersplein over. over ja. Maar dat komt omdat er oud zeer zit. En wij oh. zijn bezig om dat oude zeer weer een beetje weg Wat te krijgen. Erg. Maar dat kost tijd. Wat erg. Ja. En dat mag je allemaal alleen doen. Dat ja. mogen we alleen doen, ja. Ja, dat is Wie, best ja Maar ja. dat is ook weer positief. Maar dan hoef ja. er iemand anders rekening te houden. Ja. Dat is ja. waar. Ja. Maar dan Loh. is het leuk om toch een soort resultaat te krijgen. Als je er nou, ik ben er bijzonder trots het, op dat de dat, dat, dat, dat finish van 30 van Zandvoort ja. op ja. het Grashuisplein is. Ja, dat is dat is het, En ja. uh, je kan er alles over zeggen, maar ik vind dat een compliment naar ons toe. Zeker. En, dat mag en je wel. Dat, wil, dat ja. soort dingen doet het pleinleven. Ja, dat soort, ja. Ja. Ja. dat ja. is waar. Nog, nog even een vraagje. Het stikt in Zandvoort van de organisaties en, en bedrijven die iets met muziek uh, organiseren. Ja. Kijk jij ook bij het plein een klein beetje om je heen naar je collega's? Ik noem maar even jazz in Zandvoort. Uh, de Kousenpaal. En, en nou ja, noem maar op. Al, ja. al, iedereen die wat doet. Nee. U hebben daar, geen contact met elkaar? Daar nee. is geen afstemming. Nee. Nee. Nee. Je gaat nee. je eigen weg en jij weet wat jouw mensen... Eigen publiek denk ik Eigen ok. publiek. Ja. klopt. Ja. Klopt. Klopt, klopt. Dat wil niet zeggen dat ik niet open sta hoor. Nee, nee. nee niet, want nee, als nee. er een organisatie is die denkt van nou ik wil graag met het wapen uh, samen, in, iets, samen ja, iets doen. Ja. Ik sta overal voor open. Ja, ja. Ja. Okay. Ik sta overal voor open en ik probeer echt uh, wanneer we iets gaan doen om met Zandvoortse ondernemers wat te gaan doen. Ja ja, Want de enige, uh, op 19 maart komt Mark Meijer dan, die is dan buiten, van, van buiten Zandvoort, maar die kennen we heel erg goed en we zijn heel erg tevreden over hem. Uh, en de dijk komt van buiten Zandvoort, ja. maar de andere, ja. dus ook voor de eerste paarsdag, Michael Knoebe, die, die woont in Zandvoort. Ja. Oh, okay. ja. Nou, dat is hartstikke, ja. hartstikke goed, toch? Goed, uh... Ja, het gaat Wat? snel, hè? Ja, ja, ja. De tijd. de tijd. Ja, ik zit even naar de klok te kijken. Oh, nee. We zijn er inderdaad al doorheen. Nee. Nou, ga je niet meenemen. Ja, ja nou. net zoals mezelf. Ja. Goed, de maand maart, muziekmand, het wapen van Zandvoort. Oh, ik wou nog even vragen: heb je dan ook een speciaal menu? Doe je dat ook? Ja, of wij in... doen. Uh, iedere week uh, hebben we een uh, special. Ja. Uh, dus wanneer de mensen uh, bij ons landskomen voor uh, de muziekmand. Ja weet dat ze dan op iets heel speciaals kunnen rekenen. Okay. En morgen is dat een kippetje uit de oven. Met, okay. eien, met huisgemaakte appelmoes. Nou. Ja. Aardappeltjes, Kom. frietjes, salade. Okay. Het klinkt, klinkt ja? allemaal goed. Ja. ja. Nou, dan zet ik jullie beiden erbij. <laughs> <laughs> uh, Rob, hoe laat moeten de mensen morgen zo'n beetje binnendruppelen om van de ik muziek ben, en te eten te genieten? Nou, ik ben vanaf drie uur open. Ja. Okay. En vanaf vijf uur begint de muziek. Oké, okay. goed. Okay. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou, we wilden graag eens weten ik word... wat het wapen uitspoken ja. voor jullie ja. weten. En ik kom graag nog een keer terug. Ja, Goed. natuurlijk, bij deze. Oké, okay. dankjewel. We gaan wel. naar dansmuziek uit de vorige eeuw: Cheap Trick, I Want You. Deze muziek kijk de discos van de vorige eeuw. Ja, dan. Cheap trick, I want you to want me. Het laatste onderwerp voor. Is een heel leuk de onderwerp. Pauze. Ja, ja. Eerbetoon aan Frans Molenaar. En daarvoor hebben we hier Hilly Jansen en Daphne. Douma. Douma. Ja, zie <laughs> ik. Ja, ja. Eerbetoon aan Frans uh, Molenaar. Waarom eigenlijk? Uh, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, jullie. Goedemorgen. Uh, Oké. Okay. Uh, um, Frans Molenaar heeft hier twintig jaar uh, gewoond. Oh, twintig jaar heeft hij gewoond. Ja, en hij heeft hier op school gezeten. Ja, ja. En uh, een van de vrijwilligers, Bert, Zo. die kwam met het idee vorig jaar al van... Uh, kunnen we niet eens iets met Frans Molenaar doen? Want ja. hij is net gestorven. Ja. Dat is januari ja. 2015 geweest. Ja, ja. En ik heb zelf een verleden uit de mode. En ja. toen dacht ik, nou, nou komt alles samen. Dit Dank. gaan we gewoon doen. En uh, moet je dan, dan heb je met de erven te maken, neem ik aan, hè? van Frans Modenaar. Nou, heb je vooral daar... de, de, de persoonlijke assistenten en zijn familie. Okay. En uh, Rob, zijn broer, die kwam naar het museum. En uh, die zegt, dat kunnen we wel regelen. Ik neem jou mee naar dat huis in Amsterdam, waar hij uh, gewoond en geleefd heeft. Dat is nog steeds in de familie, dat huis. Uh, niet, het is nu verkocht. Uh, 31 maart wordt het opgeleverd aan de, aan de eigenaar, de nieuwe eigenaar. Ja, okay. en, ja, en alles wat daarin er, hing en, en stond, is allemaal weg? Ja, dat is een gigantische veiling geweest ja. en uh, oh, bijna ja, is... alles is verkocht. En uh, wij mogen een aantal mooie stukken uh, uh, tentoonstellen. En na onze tentoonstelling gaat het naar het gemeentemuseum in Den Haag. Permanece. Ik vind het echt een hele eer dat wij dat uh, voor die tijd nog even mogen laten zien aan Zandvoort. En zijn dat kledingstukken en, zijn, of en, en, en glaswerk? Hè? Want hij nou, had een prachtig glaswerk. Het is vooral een iconische wand wat ja. vertelt over zijn leven. Okay. Als je daar binnenkomt, en dat hangt er nu nog steeds, dat krijgen wij, Daphne en ik, ja. maandag mee. Uh, je komt daar binnen en dan zie je de Eiffeltoren met de... Uh, met Frans daarvoor. Ja, ja. En allemaal kleine foto's eromheen van hemzelf met uh, celebrities uit de hele wereld. Dus dat is, dat is een schitterend uh, stuk. Dat is zo. Uh... Ja, maar, maar hij heeft natuurlijk ook uh, zijn werk is ook in staat ook in musea volgens ja. mij. Hè? Jurken ja. en hè, toch? Daphne, ja, dat, dat weet jij uh, ook? Ja, maar nou, ik weet dat we nu in de gemeente Den, uh, Museum Den Haag. Ja. Was er een kleine, of een tentoonstelling over mode aan Nederland. Ja. En uh, daar was hij ook bij met zijn drie kledingstukken. Mm -mm. Dus dat. Uh... Ja, die. Dat's... Dat is heel bekend, hè? Ja, die die, die heeft uh... die, dit is de oude. Het is ja. een uh, jurk met allemaal. Uh, met een ronde flap, zeg maar. Ja. En, en die heeft hij nog een keer ontworpen um, uh, toen het zoveel jaar bestond. Heeft hij hem nog een keer ontworpen maar dan wat strakker, moderner, maar hetzelfde idee. Ja. En dat glaswerk waar ik het net over had, want dat had hij ook. Hij had heel mooi glaswerk ook dat geblazen werd. Of ja, dat, dat, dat is ja, een buitenkantje, want er, er zijn drie stukken overgebleven naar de veiling. Die staan al in het museum, die mogen wij uh, verkopen. Um, toen heb ik een antikeer gevonden op de beurs in Naarden. En die zegt, ik heb ook nog heel veel stukken. Oh. Ik heb alleen maar van Nederlandse kunstenaars heb ik, uh, glas. Dus die heeft uh, 18 stukken gebracht. En die mogen we ook verkopen. En dat is ja, prachtig werk. Heel ja, ik gekleurd. weet het. Ja, het ja. is heel mooi. Ja. Is dat ja. een donatie? Nee, het is geen donatie. Oh, we nou, mogen. Nou, Maria, <laughs> we moeten verzelfstandigen. Maar we hadden uh, het net met Noortje ja. over het museum. Dus ja. Uh, ja. nou. Nou, van de verkoop krijgen wij 10 Dat hebben we met iedereen oh, afgesproken. Dat dus uh, dan, ik hoop dat alles verkocht wordt, want dan hebben we ook een leuk bedrag. Ja, ja, dat wou ik net zeggen. Ja. Het is zo broodnodig. Ja, natuurlijk. Ja, maar Daphne heeft het uh, grafische vormgeving gedaan. Oké. Okay. Dus het is leuk om even te vertellen wat je allemaal gedaan hebt. Want het gaat er straks heel mooi uitzien. Ja. Uh, Vertel. Nou, we hadden hele mooie foto's gekregen. Heel mooi uh, met kleuren en zo. Die hebben we uit laten printen, heel groot. En die komen heel mooi in een museum te hangen. Dat wordt echt super vet. Er zijn zoveel mooie kleuren. En ja, dat wordt echt super. En um, daarna hebben we nog een zaal en dat wordt een beetje de zwart-wit zaal. Want ja. hij heeft natuurlijk ook heel veel foto's ja. in het zwart-wit. Ja. En uh, die hebben we heel mooi ingelijst en die komen allemaal bij elkaar te hangen. Heel mooi, heel strak ook. Want dat was, ja, daar stond Frans Molenaar ja, natuurlijk bekend, wel onbekend ja. Ja. om. Dus alles is heel strak, wel met hele mooie kleuren. Ook zwart-wit, wat hij ook heel vaak gebruikt, komt ook heel terug. Dus ik denk wel dat mensen aan de tentoonstelling Frans Molenaar zullen herkennen. Nu jij het vertelt, denk ik, en ik heb er vannacht van gedroomd. Dat is oh echt waar, en ik werd niet, niet gerust wakker, nee? want het was heel erg druk en we waren niet klaar. Oh, okay. ja, maar dat is het ik tegenovergestelde. Je bent er zo mee bezig, ja. Je bent er zo mee bezig. Ik zou blij zijn als het uh, vrijdag is ja. en dat alles goed loopt. Ja, of het wordt voort. veel te druk, weet je. Dan ja. krijg je allemaal van die scenario's in je hoofd. Ja. Er zullen veel mensen op afkomen, ja. denk ik wel. Het grondst in het dorp: van ja. oh, ik ga er naartoe. Ja, ja, ja. ja. ja. Maar ook buiten het dorp, ja. Ja. Ja. We hebben een hele leuke. Uh, wij sturen natuurlijk steeds uh, stukjes voor kranten ja. en. En dat, dat pikken ze op. Uh, we moeten ook nu voor de eerste keer afterpress doen. Dus verhalen oh. vertellen. Van, ja, ik kon er niet bij zijn. Dus vertel even hoe het geweest is. Ik kom met een foto, met een filmpje. Nou ja, Daphne heeft een vriend, die zit in dezelfde opleiding. Dus wij kunnen nu uh, nog, nog moderner uh, de, de markt bespelen. Ik ben heel blij. daarmee. grappig. Ja. Ja. En de familie van, van de Frans Molenaar, is die geïnteresseerd? Of ja, die ja komen heel ook... erg. En die ja? hebben ook geholpen met spullen. En oh. Darwin, die hebben wij ontmoet. Nou, dat is net de lookalike alike van, van Frans. Maar een heel grote kerel is ja. dat. Ja. En die komt ook nog met spulletjes. Dus. En, en spontaan, net Daphne? Ja, klopt. Gisteren kwam dus, er een mevrouw met? Um, die, uh, ze was uh, bij uh, de Wiesman tentoonstelling aan ja. het kijken. En uh, ze had ook gehoord dat Frans Molenaar kreeg. En toen zei ze zo plotseling van ja, ik heb ook nog een jurkje van Frans Molenaar. Nou ja, dat vinden wij alleen maar ah, superleuk. leuk. Ja. Alleen het was niet zomaar een jurkje, het was haar eigen uh, trouwe jurk. Dus uh, ja, het was super mooi, heel simpel wel, maar echt een heel mooi om aan te pakken. Ja. geeft ze dat in bruikleen of ja, niet? Ja? ja? Ja, en we hebben ja. ook nog dingen op marktplaats gekocht. Uh, ik had ook een oproep geplaatst. Mensen die dingen hebben van Frans Molenaar, ja. laat het ons weten. Ja. en uh, We hebben bijvoorbeeld een CNA jurk gewoon met, uh, met ja, zwarte stippen. Ja, want hij strippen. deed voor CNA. He, ja. de, uh, ja. Ja. En uh, je, je kan zelf sokken kopen en sjaaltjes <laughs> en brillen. Maar we zijn op een gegeven moment maar van uh, niet te veel, want we nee. kunnen niet te veel uitgeven. Nee. Maar ik heb iets van haute couture van 50 euro gekocht. <laughs> Dus daar kunnen we weer een mooie etalagepot mee aankleden. Wat leuk. Ja, ja. Daphne, de hele vormgeving van de tentoonstelling. Is dat ja. die zo van Frans Molenaar door de tijd heen? Ja, we hebben dat wel. een uh, ontwikkeling ook, ziet. Ja, we hebben ook een kamer waar uh, zeg maar alles zeg maar, gaat over Frans Molenaar in Zandvoort. Dus dat hij de Walk of Fame heeft geopend en weet je wel, oude foto's dat hij hier in Zandvoort woonde. Die waren er nog, al die oude ja, foto's? Heel hele ja, dat leuke al, oude he? foto's, ja. omdat hij op een theaterschool zat. Oh, en ja, dat hij ja, ja, als een ja. klein jongetje, dat is echt super leuk. En uh, met de kleurfoto's hebben we het ook zeg maar, een beetje per jaartal... Um, Ingedeeld zodat je een beetje het verloop kan zien en wat was toen een beetje in de mode. Maar eigenlijk zie je dat alles wat hij maakte gewoon nu nog steeds gedragen kan worden. Ja, dat is een maar, tijdloze, waar je wel tegen aanloopt, we zijn zo verwend op, op fotogebied. Ja. Daphne die zegt: van er zijn foto's die zijn helemaal niet op te blazen. Dan krijg je zo'n korrelig effect. Ja. en ja, mooi, Dan ja. moet je omgaan met de beperkingen. Daar leert Daphne ook weer van. Het is niet allemaal dat het in zoveel MB wordt aangeleverd. Nee, het zijn gewoon hele oude foto's. Ja, en wat ja. kun je er dan mee doen? Ja, die kan je niet tot wandgrootte nee. opblazen. Nee, nee, je kan maar tot een beperkte grootte. Anders ga je echt detailverlies uh, zien. Ja, of, of het wordt weer grafisch mooi. Maar dat ja, is een ja. ander verhaal. <laughs> ja, precies. Ja. En hij al, hij boeken, Heeft hij ook boeken uitgegeven? Ja. Uh, ja boeken ja? van Ferrerie, van het glaswerk okay. gewoon van, uh, van zijn design over het algemeen zijn kledingstukken die hebben we ook trouwens in het museum mogen we ook verkopen oh ja maar het zijn <laughs> echt hele... het ja. maar het zijn wel echt hele mooie boeken ja, ja ja dat over het glas die heb ik gezien inderdaad het is echt ja. heel bijzonder ja. Ja. Voor een aantal verzamelaars komt er gewoon een tweede kans nu. Ja, dat denk ik. De ja, ja. eerste was het huis uh, leegverkopen. Ja. Ja, ja, ja. Maar nu komen dingen nog een keer terug. Ja. ja, en wat we ook heel erg leuk vinden is dat die modejournalist Fiona Hering het komt oh, openen. Oh, wat leuk. En dat was nog een beetje onzeker. Maar ik denk, ik zet het er gewoon op op de uitnodiging. Maar <lacht> daar waren ze niet zo blij mee. <lacht> Want er was nog niet bevestigd. Nou, oh. uh, Daphne het er weer afgehaald. <lacht> en een half uur later werden we gebeld. Heb je het er al afgehaald? Ja, nou het mag er weer op hoor. Oh. Ze oh. ja. ja, dat is mooi. Ja. Ja. Ja. Leuk. Nou er komen vrienden van Frans Molenaar. Zijn familie komt. Dus het wordt ook een soort kleine reünie. Ja. Ja. En we gaan witte wijn serveren en witte ballen. Oh, oké. Okay, ja. dat, was, uh, dat was, was, was... Dat was ja. zijn... Uh, zijn uh, ja. ja, daar hield hij van tijdens ja. mode shows, ja. Geen flauwekul, weer te wijn om te ballen. Ja, want het was een hele gewone man, was het ook. Ja, gelegen... en wat ook leuk is om te vertellen... Ja. Ja. Zijn, uh, zijn persoonlijke assistenten... Uh, uh, Daphne kwam met de klink aan. Ik zeg, heb je dit ooit gezien? Jazeker. Frans kreeg het blaadje, de klink, iedere maand. Want daar was ja. hij op uh, geabonneerd. Of wanneer komt het uit? Eén keer in de Enke twee maanden. In de, in de, voor en najaar, volgens mij. Twee? of, twee, of drie, oh, Nou, keer. in ieder geval, hij was, hij was geabonneerd en hij uh, spelde het helemaal uit. En ah. dan moest Mirjam kijken van, kijk, daar heb ik ook mee op school gezeten en die ken ik oh, ook. Ja, ja, Zodra de ja. Marisstraat erop kwam... Uh, ja. ja, maar dat ja. is toch <laughs> een, aan de ene kant ja, zo'n cosmopolitisch ja, ja, figuur ja, en aan de andere, andere kant hield hij zo van dat dorp. Ja. Ja. Leuk hoor. Ja, en de ja. klassefoto's en al dat soort ja. dingen, ja, dat... Uh, ja. ja, maar ja, zo iets... Ik herinner me Frans ook nog wel. Ik ben zijn ja, leeftijd je... ongeveer. In... Ja, school. Ja. Ja. Ja. ja, bekende figuur in het dorp. Ja. Tenminste, althans, de eerste twintig jaar. Daarna was hij weg. Ja, ja dan was hij ja. toch Amsterdam en dan komen mensen vaak meer hier. Ja. Even om mensen te trekken. Uh, ja. Ik denk dat het rond zingt. Maar doen jullie ook nog wat aan, aan publiciteit buiten zo'n voor mensen uit de modewereld trekken? Ja, en, en ja de... we hebben alle modevakbladen aangeschreven. Hm. Uh, soms uh, krijg je dan meteen voor je oren hoeveel het kost. Daar gaan nou, we dus niet voor. Nee. Uh, een, een, een aanbod van 500 euro voor een online vrouwenblad, dat gaan we niet doen. Maar we hebben de grote posters weer uh, gehangen, we hebben een, uh, persberichten, uh, diverse, en dat gaat zelfs naar het Parool, Telegraaf, de wereld draait door. Ja, de ene keer pakken ze het wel op en de andere keer niet, maar onze pers is altijd uh, nationaal. Ja, nou ja, wie weet. In de modewereld ja. is het ons, kent ons. Dus ook dat zingt dat, ja. wel rond daar. Ja. Ja. eens dus even te gaan kijken. Ja. In, ja. En zo. wat we ook ieder, iedere keer proberen. En dit is natuurlijk een hele mooie link tussen Amsterdam en Zandvoort. Uh, Amsterdam Marketing heeft hem opgenomen in hun uitkrant. Ja, geweldig. En daar zijn we heel trots ja, op. En dus, dat is free publicity. Ja. Ja. Nou, misschien gebeurt het nog wel dat je niet klaar bent. En er komen de eerste oh. mensen. Oh. Nee, klaar zijn oh. we. Klaar zijn oh. we, maar kunnen ze allemaal binnen. Ja. Ja, dat van dat van is, is misschien het. Ja, ja, ja. Zijn jullie nu ja. klaar met de inrichten? Ja? Nee, nee, We gaan volgende week gaan we beginnen met de inrichting. En dan gaan we alles neerzetten okay. en alles ophangen. Dus daar kijk ik wel heel erg naar uit. Ja, want de Wiesman hangt er nog, hè? of is die al? Tot, weg? tot en met zondag. Oh, dan hebben we een museumpodium. Oh, ja, en dan is. kunnen we niet wachten om uh, alles uh, <laughs> inpakken en wegwezen. En dan weer de volgende. Ja, ja, ja, ja dat vindt Noordje ook. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Ja. Nou, het hele Leuk. museumteam. Dat, dat geeft ah, altijd is. de energie. Dan staat de bouwploeg weer klaar. En, Jan Kolder heeft allerlei ideeën ja. van uh, hoe gaan ja. we het aanpakken. Want diverse ja. elementen kunnen we terug laten komen. De ja. rode lijn, hè, dat ja, heeft ja. Daphne ja. ook bedacht. Ja. Ja. We gaan één grote rode streep dat zie je op heel veel foto's. Nou, en dan gaan we vanuit dat uh, thema werken. Ik zou Leuk. zeggen, kom het zien. Ja, ik kom zeker. Ik, kom, ik heb een uitnodiging gekregen. Dus, uh. Goed zo. Ja, ja, ja. Dan kom ik hoor. Als pers. Als pers. Ja. <laughs> Even nog wat, heel anders, heel, we hadden het net met Noortje erover. Uh, en Noortje maakt zich natuurlijk, net als alle vrijwilligers, uh, behoorlijk bezorgd over het museum. Uh, is er iets uh, wat er al over te zeggen valt, of moet het allemaal echt binnen de politiek en het ambtelijk apparaat uh, Nou, ik worden? maak me niet zo bezorgd, nee. want ik, ik zie het enthousiasme van de wethouder en hoe die... Uh, uh, uh, wethouder bluist, cultuur. Ja. En um, we hebben een plan en dat wordt voorgelegd aan het college en aan de politiek. En ik denk dat we, dat we kunnen doorgaan, uh, verzelfstandigen, uh, bezuinigen. Maar ik, ik zie geen sluiting. Nee? Absoluut niet. Maar nee, uh, ja. zie jij een, een, een, een vrij constante bron ja. van financiering voor? Nou ja, ik uh, denk toch museum. dat je een soort subsidierelatie moet aangaan met, uh, met de gemeente. Ja. Uh, je zal nooit een winstgevend bedrijf kunnen ma maken. Nee, nee, nee. nee, nee, nee do, do, die illusie heb ik niet. Nou ja, uh, verkopen wil je het ook niet. Nee. Nee. Dus nou, dan ga je kijken van hoe kunnen we het uh, overeind houden: uh, bezuinigen, uh, subsidierelatie en een financiële injectie van. Een bepaalde, uh, je hebt het Anjefonds, VSB-fonds, ja, je, hebt, je hebt allerlei fondsen. Je hebt ook nog Casinofonds. Ja, maar dat is meer voor de evenementen. Okay. Maar goed, ik, ik zie het niet somber in. Nou, ik ben niet nou, bang dat voor dat de dat toekomst. Klinkt dat klinkt ja. wel erg goed. Ja. Ja. Je ziet, en, en voor wat betreft jouzelf, verhuizing van ambtenaren naar Haarlem? Um, ik denk dat ik... Als gewoon... je nou zou verhuizen naar Haarlem, ja. afgezien van alle ja. andere ja. dingen. Zou het echt een bezwaar zijn, fysiek gezien? Nou, ik denk dat ik een klein kantoortje in Zandvoort hou. De ja, ja, ja, ja, ja. hele tijd heen en weer. Ja. Nee, en ik denk dat ik ook mee ga met het museum. Ja. Dat ja. zijn allemaal nog... Het is okay. niet concreet, maar uh, dan, ik heb toch 18 uur voor het museum. En mens volgt werk. Nou, ja, dan ben ik ja. in ieder geval hier. Nou, het is één grote mix van uh, toerisme-economie. Want nou, ik zit ik in het museum... in jouw leven een behoorlijke verandering dan? Ja, nee, maar Vanuit... ik ambtenaarist naar museum. Amten, ambtenaarist. Ja, ja, ja, ja. Uh, nee, is, voor mij blijft het één mix. Want ja. we hebben bijvoorbeeld. Het werk verandert niet. Nee, de, de circuitrun, dat is ook mijn werk. Want de finish is op het gasthuisplein. Ja. Ja. En de masseurs komen in het museum. En de EHBO komt in het Hartst museum. En dan ben ik ja. weer gewoon evenementenfiguur. Ja. Dus ja. het loopt in elkaar over, ja. hè, allemaal. Ja. Ik denk dat ja. Rob Peters daar blij mee is. Dat nou, medestans hij was heel blij. Echt. Hij was er net Echt waar. En hij is eigenlijk hoor. in een eentje, behalve het ja. museum. Dat. Ja. Die karten trekken ja. aan het ja. gasthuis ja. ja. ja. ja. En uh, hij zou het wel prettig vinden als hij medestands er had. had. Dus. Nou, dat zie je. Ja, geweldig. Het, het opening van het evenementenseizoen met duizenden wandelaars op het gasthuisplein. Ja, het is, Wat wil je nou nog ja, meer? Het is ongelooflijk, ja. Goed. Ja, we zijn al Bedankt doen. voor de toelichting ja. en het ja. enthousiasme ja. Ja. waarmee jullie dit brengen. Ja. Ja. Ja. Je moet gewoon komen. Ja, tuurlijk. Ja. Okay. Naar na de Frans Molenaar tentoonstelling. Zeker. Ja. Ja, en we krijgen allemaal leuk hoor. Dus je je moet hebt alleen maar leuke de dingen, dingen Hilly. Verzien ja. ja. ja. mij. Ja. <lacht> Goed. Dank Graag gedaan. En wij dankjewel. besluiten het eerste uur met een uh, klein beetje een ode aan Frans Molenaar. Stones, miss you. Yeah. yeah. Van ZM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Zier FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.